ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 7 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn zeker negen doden gevallen bij bomexplosies. De bom ontplofte bij twee luxe hotels in het centrum. Onder de doden zijn volgens de politie van Jakarta zeker vier buitenlanders...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 De netto-winst was 1,1 miljard euro, een vijfde meer dan dezelfde periode vorig jaar. Google verdient het meest met de gelijknamige zoekmachine, dankzij de advertenties die naast de zoektermen verschijnen. De Sears Tower in Chicago heet voortaan de Wills Tower, naar de verzekeraar die in het pand zit. De oude naam kwam van het Amerikaanse postorderbedrijf Sears. Dat had alle 7000 werknemers ondergebracht in de grote wolken krabben. Het bedrijf verliet de toren in de jaren negentig... maar de naam Sears Tower bleef toen bestaan. Nakbreda is de tweede voorronde van de Europa League goed begonnen. Thuis werd Ganzazar Kapan uit Armenië met 6-0 verslagen. De Graven en Amoa scoorden allebei twee keer. Volgende week donderdag is de return in Armenië. Het weer, regen en onweersbuien met lokaal veel neerslag... zware windstoten en hagel. In de loop van de dag droog en wat zon bij een graad of 21... Verder een matige wind, vanmiddag aan zeekrachtig of hard. Dit was.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 Like an Egyptian.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 I'm here. the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 Ben je even deel van mij? Zet u bij belle histoire en het licht besloten in je lach. Hier rondjes, je lui, lau, belle bouillard. Het begin van duizend en één nacht, in een nacht, en wat maakt het uit oh. Kleur aan mijn dag gegeven. Dit heb fini le jour de chance. Hier op hier de oorjaal chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we ook niet.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 I'm not lying, I'm just stunning with my love glucone burning just like a chick in the casino Take your bank before I pay you out I promise, it, promise it. this, promise this this hand cause I'm off I'm I'm a